In acht delen naar de gelijknamige roman van Emile Zola in een bewerking van Regina Bichot van de Vrande. Vierde deel Het Hospitaal. In alle vandaan. Het is nauwelijks zes uur. Oh, madame Mariette, ik heb twee diensten, als het niet ontelbaar zijn. Ik kom van de soeprefectuur. Mijn mevrouw, madame Delers, jaagt me voortdurend op. Dat is ook wel nodig. Heb je nou wat gehoord? Je hoort zoveel. Of bedoelt u het schieten van vannacht, hm? Dat zal wel weer beginnen. Als het maar niet deze kant uitkomt, dan is het een schot raak. De straten zijn vol met wagens van het leger. Er kan geen mens meer door. Ze zeggen dat er geen eten meer is. Ik zag een eindeloze rij kanonnen waar geen soldaat bij was. Niemand hield er zelfs de wacht bij. Was je op de prefectuur, Zoals ik zei, madame. Mm -hmm. Daar heeft de ook geslapen. En goed, beter dan de keizer. Er wordt verteld dat de keizer een vreselijke ziekte heeft. Zodra hij alleen is, wordt het hem te machtig. Nog nooit heeft zijn dame zo tragisch geleken. Dan nog die gore schemering en die mist. Ik moet ook nog naar mijn moeder. Ze is hier zwanger. Een doodzonde op haar leeftijd, zeker in deze tijd. Enfin, ze doen maar, ik ren toch. Oh, mijn nee, mevrouw komt naar beneden. Zo zacht kan ze niet doen met de gesluip of koort. Het. Mm -hmm. het is het tikken van haar stokje. Jammer dat haar schoondochter dat gewoon niet heeft. Zeg nu tegen haar dat ik de zijn ontbijt heb gebracht. Mm -hmm. Dat was uw meisje, madame Delayers. Ik heb het al gehoord. Hoor trouwens alles. Is uw man nog buiten? Oh, ik maak me ongerust. Hij had beloofd gisteravond thuis te komen, terwijl er iets bijzonders zou zijn. Er is iets bijzonders. Ja, ik bedoel, je maakt je ongerust. Daarom ben ik zo vroeg opgestaan. U bent ook vroeg. Ach, wie kan er dan ook slapen? De hele nacht gedraaf. Paarden en nog eens paarden. Waar komen ze vandaan? Waar blijven ze? En waarvoor? Maar de Sedan wordt verdedigd. Vannacht ben ik nog een keer op het dak geweest. Je bent nieuwsgierig, nietwaar? En wat zag u dan? Het oh, was niet prettig. Overal lichtschijnsels. En aan alle kanten zag je het op vlammen. Het maakt je angstig. En dan de geluiden van het terugtrekkende leger in de nacht. Je huivert ervan. Het was steenkoud. Ja, dat ben ik ook. Steenkoud. Voelt u maar. U hebt koude handen. Maar mijn hart is nog kouder. Gaat u de straat op? Ja, naar mijn zoon. Ik wil zien hoe hij gevorderd is. Hij heeft zijn magazijnen opengesteld. Er moet een noodhospitaal komen. Ze kunnen zoveel hout van hem nemen als maar nodig maar het is. Het ziekenhuis dan. Ach, het ziekenhuis ligt al vol in de kerk ook. Voor de zware gevallen is er geen ruimte meer. Die moet apart. Oh, dat is niet om uit te houden. Bovendien is er geen operatieruimte genoeg... Ze moeten die stakkers nummers geven. Ik wil zien of ik me zo nog kan helpen. Iemand moet dan toch wat doen. Hè? En uw schoondochter Zierberthe? Probeer of je het er wakker kunt krijgen. Oh, Mariette, stond je te luisteren? Oh, Och, lieverd. Ik heb iemand nodig om tegenaan te leunen. En ik voel me schuldig. Maar met een glimlach. De blik van mama kan ik niet doorstaan, nu niet. Kom binnen, dan hoort niemand ons. Gilberte. Waar kijk je naar? Oh. Ach ja, ik heb ze niet eens weggenomen. Dat zijn de handschoenen van de kapitein. Ik, ik heb gevoeld dat je het wist, of je hebt het zelf uitgevonden, of schoonmama heeft het je verteld. Ze snuffelde de hele nacht. Wat kon ik weigeren, Henriette? Oh, hij heeft zo gesmeekt, de kapitein, toen ik hem gisteren terugzag. Van me niet de hard lieverd. Hij is een oud vriend uit Shelville, je weet wel. Bedenk eens, hij vecht vandaag. Hij snuivelt misschien. Maar je man, Gilberte, je man. Ach, oh, mijn man werkt toch aan het hospitaal? Dat doet toch minstens een nacht lang? Ghiberte, bedenk toch. Oh, ik kon niet weigeren. Ik kon het niet, ik kon het niet. Hij ging om drie uur al weg. Gehaast. En daarom vergat hij. Ah, Voel eens hoe zacht ze zijn in zijn handschoenen. Hoe zacht het leer is. En hij was zo arts, ik kan Niet luisteren. Hij is op tijd dus een onderdeel aangekomen, Horriette, Ik hield hem niet vast. Hoor. Oh, nee. Er is oorlog, Gilberte. Dat weet ik. Hij heeft me gezegd dat de Pruis vandaag wordt teruggeworpen. Het kind, daar is gisteren en vannacht gevochten. Er wordt niet voor niets een noodhospitaal ingericht. Je man is er de hele nacht mee bezig. Moeten wij dan niks doen? Er is van alles tekort. Van huis tot huis moet er om linnen worden gevraagd. Dan alles is gebrek. Ach, je denkt toch niet dat ik geen huid heb, Henriette? Ik moet wat aandoen. Ik kan zo niet over straat met al die soldaten verbinden. Nee, je doorschijnend gewaad zou te koud zijn. Ja. Alleen voor speciale gevallen. Gilbert ja, schiet op. Ja, ja, lieverd. gooi je dat? Het lijkt wel of het dichtbij is. Dat... Toestanden. En dat ze zo vroeg beginnen. Kijk jij door het raam. Wat doen ze buiten? Ja, je kunt het raam wel open doen Henriette. Ik ben zo klaar, ik ga met je mee. Je ziet hoe weinig ik te doen heb. Het heeft geen sporen achtergelaten van vannacht. Het is een wagen met gewonden. Een officier van de Zoare. kunnen ze die zo op elkaar gooien? Zijn ze gek? Zo'n gewonde been tegen het wiel. Misschien is hij al dood. Ik ga vast. Ja, ik kom. staat u hier in de gang? Wat scheelt u? Ik ben, ik ben zo geschrokken. Ze zeggen dat de maarschal gewond is. Schot in de hals. Terwijl hij zich naar zijn post wilde begeven. Oh. Er is al een nieuwe bevelhebber. Dat zou generaal Ducro zijn. En de keizer? Mo, oh, die heeft zich als een held gedragen. Dwars door de vuurlinie galoppeerde hij op zijn witte paard naar de staf... ...die ten zuiden van Sedan moet liggen. Ten zuiden? Ja. Ze horen in Sedan. Sedan moet verdedigd worden. Enfin, het is niet aan ons. Ik heb uw schoondochter gesproken, ze is oh. Wij moeten huis aan huis om linnen voor de ambulance. lakens, slopen, alles. Zo, is dat niet vlug? Ah, mama. Ik hoorde dat u zo vroeg al op was. Dat moet u niet doen. Het bed is zo belangrijk als u wat ouder bent. Hoe durf je? Hoe durf je? Oh, ik ga zo niet. Ik doe nog een mantel aan. Oh. Men heeft ons nodig, verband en zo. Kom, kom, Jet. Ze is in staat om ons op te houden. We moeten een wagen zien te krijgen, waar alles in moet. Zelfs jou zo onpraktisch zijn. Oh, het gaat maar door. Mijn man niet thuis heeft wijs de vlucht genomen. Dacht je dat? Jouw man heeft me verteld dat hij een bazai is achtergebleven... ...om ons huis en de verwerij te helpen verdedigen. Alles wordt gestolen. Ach, kom. Weiss weet zich wel te verschuilen. Oh, als dat maar waar was. En dan mijn broer. Maurice zal het niet gemakkelijk hebben. Nou, oh, alsjeblieft op, Gilbert. Laten we ons voorbereiden op het improviseren van een hospitaal. Kunnen we straks de eerste hulp verlenen als ze gewond mocht raken. Kom. Oh, hou op. Daar komen al gewonden. Het zullen de laatste niet zijn. Henriette. Stel je voor, wij als verpleegsters, we kunnen troost brengen. Ach, die arme soldaten. Ik zit in over mijn man, Harriet. Ik nou toch mannen genoeg. We dienen nu het algemeen belang. Hoor je mij over mijn man? Madame. Madame. Gilbert. Een van je dienstboden komt ons achterop. Dat... Madame Gilbert. Madame. En wat moet je? Madame Gilbert. Oh. Wat heb je? Oh, madame. Het is zo verschrikkelijk. Oh mijn god, kind, wat heb je? Stel je niet aan. Het is allemaal al erg genoeg. Madame, we laten eerst u roepen. Zo. En wat wenst met schoonmoeder? U moet direct terugkomen, want de fabriek is gevorderd. Ja, maar kind, dat weten we toch. We willen gaan inzamelen. Ja, maar uw schoonmoeder... Ach, dat zet mens. Het... Er zijn al dokters aangekomen. Oh, en de... de dokteren zijn gearriveerd. Dat verandert de zaak. Henriette, zij hebben ons nodig. En het inzamelen dan? Dat is een goed werkje voor de dienstbode. Wat wilt u dat ik doe, madame? Uh, ga eerst maar mee terug. Mijn schoonmoeder zal wel andere plannen hebben. Kom. Ja, Wil je eindelijk eens van je beste kant laten zien, gaan anderen zich ermee bemoeien? Als er doktoren zijn, zullen er ook verpleegsters zijn. Dan kan ik beter naar Bazei, mijn man gaan zoeken. Wais? Ben je gek geworden Henriette? Die kan wel voor zichzelf zorgen. Hier, kijk eens wat er aankomt. Oh, het is ontzettend. Oh. Hou op met je gekerm. Aan een hysterisch wicht heeft niemand op dit moment behoefte. Probeer het te beheersen. Gebruik je verstand tenminste als je dat niet Gilbert, dit arme kind. Oh. We moeten terug. Kom mee, Henriette. Mijn hemel. Kijk nou eens. Wat een ontzettende ravage. Kijk, onder het afdak is alles al klaargezet. Pluksels verband. Oh, een hele operatietafel. Hoe oh, vreselijk. Wie is die engel met die grote leeuwenkop? De hoofddokter waarschijnlijk, madame. We zullen eens kijken. Dames, uw hulp is hier nodig. Binnen enkele ogenblikken komen we handen tekort. Doe een schort voor. Dit is de fabriek van mijn man. Major Bourouche, madame. Wel, de fabriek lijkt me een uitstekende keuze. Vooral die ruime zaal daar. Dat is de droogkamer. Doord. U bent bekend hier? Ja, mijn man. Zuster is... Denise, roept u mijn assistenten. De broeders moeten zien aan honderd bedden te komen. Uh, daar hadden wij wel willen zorgen, dokter. U kunt uw tere beter besteden aan het verbinden van de lichtgewonden, madame. Zijn mijn dienstboden misschien sterk genoeg? We zullen zien. Tracht u zichzelf nuttig te maken. Collega Rameau, hm? ik voorzie dat het hier Spaans zal toegaan. Een bloedbad? Tragisch, maar waar. Ik heb bij het zevende legerkorps twee mobiele ambulances achtergelaten. Hier heb ik de beschikking over jou en Latour als mijn directe assistenten. Onder dit afdak doen we de operaties. Ik heb bij die oude dame om terrines, emmers, tijlen en pannen gevraagd. Madame Laherche La of, of zoiets? Ja. Hé hey daar! Hé, hey. gewonden? Hoeveel? Tien? Nog maar het begin. Ik neem één de ernstige gevallen. Ga jij daar. Kijk aan, madame als verpleegster. Waar kan ik helpen, dokter? U neemt met dokter Rameau de lichtgewonden. Dat is goed. Oh, oh God, mijn schouder. Kijk, kan ik u helpen, Dongers. Zuster, die pijn. De, de ene arm, de andere, daar, daar. ik kom. Help me. U moet naar me kijken. Misschien wordt het dan wat minder. Het moet een schot op mijn schouder zijn. Help even om de jas uit te trekken. Ik zal de wond schoonmaken. Ja, misschien valt het wat mee, hè? Zo. Hé, hey, ben je van het 160e regiment? Ja. Au, au. De compagnie van kapitein Boudouin? Nee, compagnie Raveau, maar... Ik ken corporaal jean wel. Ken je dan ook mijn broer, Maurice Le Vazur? Luister. Ken jij Maurice Le mijn broer? Ik zou het niet weten, de van Macar was nog niet in de strijd. Nee. Zuster, hou me vast. Doe het zo, meteen. Ik, ik weet niet, dokter. Dokter Ramon. Ja? Ik, ik kan hem niet houden, dokter. Hij is bewusteloos. Broeder, overheer. Hier, zwaar werk. Overal zwaar werk. Ik word hier gek. Beter broeder dan patiënt. Nee, broeder, hier, neem over. Hij heeft nog gelijk ook, zuster. Oh. Monsieur de Laisse, is mijn man niet ben? u? maar dan wijs. uw man was niet overtuigend. Wijs wilde tot elke prijs zijn huis en Basay tegen de Pruis helpen verdedigen. Oh, u bent jongen, ben je dan eindelijk terug? O, oh, mama, ik ging van Basay tot Ballon. Wel twintigmaal stond ik open met de dood. Het regende bommen, ik zag de keizer... En, en mijn man, waarom heb je mijn man niet meegenomen? mijn oh, monsieur. Waar is zus daar gebleven? Uh, waar dan? In Bazaar. Uh. Hij vecht mee. Oh nee. Dat niet. Hij heeft barricade opgeworpen. Vechten? Ja. Maar waarom? Hij leek me volkomen bezeten. Hij was niet overreden. Meerdere malen heb ik hem als het ware gedwongen mee te gaan, maar hij weigerde. Oh, oh. Heeft hij niet aan de gevaren hey, gedacht? Hey. Aan zijn oh. leven? Aan mij? Ik heb alles opgezond, madame. Maar hij was vastbesloten zijn land tegen de Pruisen te verdedigen. En meer speciaal zijn eigen huis. Goed, dan ga ik ook. Dat is nu onmogelijk, gevaarlijk. De weg naar Bazij werd constant onder vuur gehouden. O, oh, praat u tot morgenochtend, ik ga erheen. Beste madame Weiss, ik wil u begeleiden tot de porte-ballon. Ach, kijk toch, die zwaar gewond. Ik ga! later, Jules, hij is een man. Misschien is Weiss al op weg terug. de wereld vergaat. Je kunt er niet meer halen, mijn zoon. Ze is de prooi aan de hevigste vertwijfeling. Maar zij toont tenminste liefde voor haar man. De liefde die jij en Gilbert... Wat bedoelt u, mama? Nee, nee, jongen, ik bedoel te zeggen... Dat... Wil iedereen meewerken? Er is nu geen gelegenheid voor een attent verdriet. Ramon. Die corporaal heb ik een arm geamputeerd. Moeilijke operatie. Infectiegevaar. Maar jongens, wat moet ik met deze resten? Geamputeerde ledematen legt u in die ver verwijderde hoek... ...bij de hopeloze gevallen. De lijken, bedoelt u dat? Vraag niet zoveel, je begrijpt me toch? Volgende patiënt. Zuster, de schaar. Natuur, geef chloroform. Doek voldoende gedrenkt? Ja, veel complicaties. Zuster, lancet. De stof van zijn jas is in de wonden gedrongen. Veeg het zweet van mijn kop. Buikwond en amputatie. Rameau, kom assisteren, dat maak ik niet alleen. Ademhaling. Allee, ademhaling. zwak We moeten die knaper doorhalen. Dat kan, als we geluk hebben. Ademhaling constant? Nauwelijks. Geef meer chloroform. vorm. beweegt. Er zijn geen bedden meer, maar jongen. Gebruik dan stro. Rameau, ga een tweede tafel inrichten. Dit loopt verkeerd. Ik neem eerst de volgende patiënt, albert. Operatietafel vrijmaken. Naar de uithoeken mee. Oh zullen mijn jongen, dat ik al deze verschrikkingen oh, de nog moet meemaken. De fabriek van je vader. Monsieur, neemt u maar dan mee. We kunnen hier onmogelijk ons werk doen als... Mijn moeder is overstuurd. Wie niet? Houdt u rekening met haar leeftijd, dokter. Hier waart de dood rond als wij er niets aan doen. Opzij, eerst die patiënt. Albert, hij heeft nog een kans. Selecteer zoveel mogelijk. Zuster Denise, operatietafel gereed. Majoor. rustig geval. Ja, Ramon, neem zelf initiatief. Zet voor Denis. Knip zijn uniform open. Zo kan ik de wonden niet lokaliseren. Ik wil leven. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. We zullen je helpen, mijn vriend. Nee. Sluit je ogen. het leven, leven zal terugkeren. Niet meer bij. Slapen, slapen. Hij is dood. Albert! Ik moet hulp hebben, het is te veel. Misschien zijn er lichtgewonden of, god weet, simulanten die kunnen helpen. Ieder vecht voor zijn eigen behoud. Uit mijn ogen! Oh. Dit worden twee amputaties, zuster. Beide benen. Natuur chloroform. Ademhaling is goed. Ja. Kan zijn behoud zijn. Er moeten nieuwe voorraden komen, zuster: compressen, pluksel, meer was komen. Vraag die vrouw daar, roep ze hier. Majoor. hoe is die? Hoploos, maar. Ja, is wel in leven. Een spuitje, Rameau. Ja. Eh, ethische bezwaren? Nee, dat niet. Doe dan je plicht. Dokter, eh. u wenst met spreken? Oh, ja, ja, u, u bent hier thuis. Die, die, die oudere dame Ja, mijn dame schoonmoeder, ja. heeft al voor enig vaatwerk gezorgd. We hebben veel meer emmers en teilen nodig. Ik zal mijn dienstbode opdracht geven. U hebt gebrek aan wascontrole? Aan alles. Gaat u opzij, Albert. Ik heb nu de gewonden geselecteerd, dokter. Voor zover ik kan nagaan. Daarvoor breizen de voeten, knieën, als met een hamer vermorzen. Zwijg, kerel! Oh. Die dame. Oh, madame Gilbert. Het is al over. Wat heb je, Gilbert, lieveling? Uw vrouw, zo, zo gaat het. Heeft niets te betekenen. De zuster, tafel vrijmaken. Jules, wat was je? Ik heb Henriette tot de porte-ballon gebracht. Mm -hmm. Ze wilde naar wijs. Ze is gek. Haar man doet overdreven. Hier uh, zou ze nuttige werk kunnen doen. U trouwens ook, madame. En u, monsieur. Pardon, dokter. Wat? Oh, nee, Jules. Jules, kijk daar. Kapitein Boudoir, gewond Wat Oh, hmm. Leg de kapitein op dit bed, broeder. Oh, oh. Uitgesloten, die leeft nog. Hier, in het stro. Hier dan. Deze is dood. Ja, help een handje. Oh, ja. Ja. Ja. ja, Mooi. Nou, de kapitein erop. Ah, goed zo. Wij brengen de dode weg, Jules Berthe. Blijf jij de kapitein. Ja, ja, Jules. schat. Lieve Octave, je leeft nog. Ik struikelde opeens en viel. Dat was er vroeger. Van het schot heb ik niets gemerkt. Dus je werkt. Ik heb aan jou gedacht. Het was zo onvergetelijk. Je hebt me zoveel gegeven. Je hebt mij. Ja, mijn lieve voor je zijn omdat het verdriet, de oorlog... Je bent mooi, Gilbert. Heel mooi. Liefste. Gilbert. Mama. Heb je niet opgemerkt dat de kapitein zwaar gewond is? Ik heb hier een karaf water waarin wat cognac geschonken is. Octave, wil je drinken? Hier is iets te drinken, kapitein. U, madame. Drink. Zal ik... Drink u. Let goed op hem. Ik ga Jules roepen. En veer het vuil en het zweet van zijn gezicht. Zie je dat dan niet? Waar zijn je gedachten? Nest. Mijn liefste. Drink alsjeblieft. En laat me je voorhoofd bed. Oh, Vannacht. Hoorhoofd. Het was zo. Goed. G Gilbert, blijf. Ja, ik blijf. Liefste, ik zal blijven. Jullie. De kapitein. Ik weet het, moeder. Vraag hulp van de majoor, van, van, van de dokter. Major, kapitein Baudoin. Ik ben bezig. Zuster, compressen. Meer, veel meer. Dit verdomde bloed stroomt als een rivier. Want, jee, hij is al bezweken. Wat is de zin van dit alles? Wat, majeur? De kapitein Boudouin. Gewond? Ja. Wat had hij bij gezegd? Waar? Daar. In de armen van mijn vrouw. Kijk aan. Een geboren verpleegster, zou je zo denken. Wat vreselijk dat je juist nu... Ik ben steeds in mijn gedachten. Zo intens. Zo levend. Ik, ik probeer te lachen, Jullie. Octaaf. Mijn god, De pijn. Die pijn. Jullie roept de dokter, Octave. Hij zal heel gauw komen. Weet. Weet Jullie. Van ons. Nee, nee, nee, nee, nee. Hij hield zich bezig met de inrichting van dit hospitaal. Een noodoplossing in zijn fabriek. Dood. Alle pijn zie ik je gelaat. Misschien ben. Wat was. Kus me. Ja, een vluchtige kus. Hé, Baudouin, arme kerel, laat jij je zo verplegen? Dokter. Madame gaat u opzij, ik wil hem onderzoeken. Haalt u water, compressen en een schaar. Zwart van de kruiptamp, de aarde. Roep Albert, de verpleger. Dat is boven de rechter enkel. Het kan meevallen. Hmm, uit bewustzijn. Misschien de emoties. Major, breng hem direct naar mijn tafel. Wat denkt u? Als de laars uit is, weten we meer. Pas op, Albert, hou die knaap met die rossige snor in de gaten. Hersenletsel, kan de kolder krijgen. Wanneer kom je bij mij? En, wie ben ik? Dokter, wij kruperen. Koppen dicht! Ieder krijgt zijn beurt. Oh la la la, eerst nog die schouderamputatie. Maar dat wordt de methode Livrant. Rameau, kan jij die overnemen? Niet zeker, meneer. In weinig tijd. Blijf een mooie epaulet. Waarop doet u? Niet voor leken bestemd. Dieu. waar is Octave? Operatietafel, madame. U gaat opereren? Ik doe niet anders. Is er nog hoop voor onze vriend? Wijt u zich voorlopig aan de lichtgewonde madame? Dat geeft afleiding. Dus ze gaat dood! Verdomme, vrouw beheers je. Kijk daar, Hilbert. Een lichtpunt. Arjed. Oh, Oh, ze is terug. We moeten naar haar toe, Ook tafel is op de operatietafel. Waar? Onder het afdak. Er is een kans. Oh, dat maakt me onpasselijk. Ik kan het niet zien. Henriette, Ik moest opgeven. Is mijn man misschien al eerder teruggekomen? Ik heb hem nog niet gezien. U leeft tenminste. Ja, let op elkaar omhelzen. Al deze emoties zijn niet te verwerken, Henriette. U hebt het moeten opgeven, nietwaar? Ja. Ik heb u gewaarschuwd. Hoe zal het met wijs gaan? Gilles, doe niet zo wreed. Arme Henriette is aan het eind van haar krachten. Meneer Gilbert beslist niet. Wij zullen hier moedig verder gaan, om te helpen. Hoe was de situatie in de richting van Bazai? Veel vijandelijke beschietingen. Op oh, weg naar Balan ging alles goed, maar in het dorp was er geen doorkomen meer aan. Vluchtelingen, troepen die vertwijfeld wachten op bevelen. Eén officier staande. Ik zei naar Bazaïe te moeten. Hij het mij ten sterkste af, maar liet me toch gaan. Ik hoopte nog door de weiden langs de Maas verder te komen. Misschien heeft Wijs ook een omweg teruggenomen door het land. Hij is zo goed bekend. Wie oh, weet van de heb je hier man gepasseerd, dan is hij al lang oh, Het oh, zou wonder zijn. Monsieur, komt u helpen. De major heeft die kapitein op. Oh, is hij... Leeft hij? Blijf jij hier, Zilberte. ik ga. Hemel. Oh, oh, oh. Wat heb je? Wie is Octave? Mijn vriend. Mijn oh, minnaar. Oh. Hij is waar voor oh de gods. te beheersje. Je kunt niet hier bij al die ellende zo je gevoelens oh, laten gaan. Kapitein Baudouin. Zo knap zo. Chilperte. Oh, Goed op de mensen. Madame oh, de la Ach oh, Henriette, mijn lieve kind. De hel is hier losgebroken. In de tijd van een paar uur was hier nauwelijks meer een plaats. Zal het zou een straf zijn. Dat kan ieder beter voor zichzelf beoordelen. Deze gewonden hebben geen schuld. Ze hebben zichzelf niets te verwijten. Maar niet iedereen kan daarop bogen. Ik ga verder. Het maakt mij het schandelijkste verwijten. Je hebt een zwak moment gehad, Hilbert. Nee, beslist niet. Ik wil de een arme, eenzaam officier bijstaan. Een groot offer, ja. Misschien. Je ja, man, pas op. Julia, hoe is het met Octave? Ga mee. Ik heb hem met een verpleger naar ons huis gedragen. Waar ligt hij? In ons bed, Gilberte. Ons bed? Is het ernstig? Ja. Moet de vijand dan ook nog onze gewonden bestoken? Zijn ze van God verlaten? De aanvallen zijn op het toppunt, dokter. Ik heb al waanzinnige horen roepen dat heel Sedan in brand staat. Kijk die, op een rij, alsof het zo moest. Drie amputaties, drie doden, Major? bloedverlies. Ook dit gevecht is hopeloos. Laat ze maar komen, we gaan er toch niet midden kapot. Wat moet jij hier? Monsieur. Ik ben hier de dokter, Major Boros. Dokter, heeft u linnen, wit linnen? kind. Ik heb wit linnen nodig. Een witte vlag. Wat? Een witte vlag? Gaan al mijn patiënten dan zinloos de dood in? Ik kom van de soeprefectuur. De keizer zal het bevel geven om op de citadel de witte vlag te hijsen. Dat betekent wapenstilstand. Albert, haal bij die fabrikant een tafellaken. Ik moet naar mijn patiënten. Weet je, meisje? Ik heet Roos, dokter. Roos. De enige roos die nog bloeit. Octave? Ja, is Jules. Hij komt direct. Lieve man. Lieve, dat is voorbij. Nee, nee, niet voorbij, Octave. Je zult genezen. Jules heeft je op ons bed laten leggen. Niets is te goed voor jou. Hij moet ons vergeven. Oh. Er moet een einde komen. Hoe is het met hem? Oh, ik, ik ben zo bang, Jules. Niet bang zijn, Roberta. De witte vlag wordt gehezen. Niet zo luid, mama. Ik loop niet met dubieuze gevoelens te koop. Mama, mijn vriend. Ik... Ik ga... Gilbert. Ik ben bij je. Jeus. Octave, zeg niet te veel. Kapitein Baudouin gaat sterven. Nee. nee, zeg dat niet. Mama, ik verzoek u. De witte vlag is gehezen. De overgave. Gilbert, je hand. Zo is het. Is het goed. Hij is dood. In dit bed. <lacht> Hij is. Hij was. Jules. Jules is. Jules is je man. Ze maakt me gek. Ze achtervolgt me, je moeder. Ze is een verraadste. Niet nodig. Ik weet. Wat? Laat u onze leenmoeder. Een schande. Een schande. Jules. Ja. Jules, vergeef je me. Octave. Octave was onze vriend. Zo is het goed, Gilberte. Zo is het goed. Het Hospitaal was het vierde deel van de hoorspelserie De Ondergang, gebaseerd op de gelijknamige roman van Emile Zola in de bewerking van Regina Bichot van der Vrande. De rolverdeling. Henriette, Maria de Boy, De La Hersh, Frans Somers. Gilbert, Corrie van der Linden. Madame de La Hersh, Dogi Rugani. Major Bouroche, Piet van der Meulen. Baudouin, Wim de Meijer. Roze, Gerry Mantel, een meisje, Paula Major, Rameau, Wim Hoddes, Albert, Pieter Groenier, Latour, Jan Verkoeren, twee soldaten, Ad van Kempen en Olaf Wijnands. Technische verzorging, Léon Dubois en Fred de Bier, regie, Dick van Putten.